Mark Hokke met het NOS Journaal. Commandant Zeestrijdkrachten Verkerk heeft felle kritiek op premier Marlin van Sint Maarten. Die zei in een interview met NRC dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma. Verkerk noemt dat klinkklare onzin. Hij zegt dat de mariniers vanaf het eerste moment handelend hebben opgetreden binnen de grenzen van hun mogelijkheden. In Giethoren zijn twee lichamen in het water gevonden. Mogelijk gaat het om de inzittenden van een auto... die vorige week iets verderop te water raakte. Duikers gingen toen op zoek naar slachtoffers, maar vonden niemand. De politie heeft de omgeving bij giethoren afgezet voor onderzoek. In de Amerikaanse stad St. Louis is een vreedzaam protest opnieuw uitgelopen op rellen. Meer dan tachtig betogers zijn opgepakt. Het was de derde dag op rij dat mensen de straat op gingen... om te protesteren tegen de vrijspraak van een witte agent die in 2011 een zwarte man doodschoot. Net als de vorige dagen was er overdag een vreedzaam protest... maar aan het einde van de dag werden honderden betogers agressiever. Ze vernielden onder meer ramen van winkels en hotels. De politie in St. Louis gebruikte pepperspray bij de arrestaties. De luchthaven van Auckland in Nieuw-Zeeland kampt met een kerosinetekort. Een graafmachine heeft waarschijnlijk de brandstoftransportleiding geraakt... waardoor te weinig kerosine voor de vliegtuigen beschikbaar is... Duizenden reizigers zijn daardoor getroffen, veel vluchten zijn geannuleerd en vertraagd. Waarschijnlijk heeft de luchthaven in Auckland volgende week pas weer voldoende kerosine. Trainer Andries Jonker is ontslagen bij VfL Wolfsburg. De 54-jarige Amsterdammer was sinds februari trainer bij de Duitse club. Vorig seizoen lukte het hem ternauwernood om in de Bundesliga te blijven. In dit seizoen zijn in de eerste vier duels pas vier punten behaald... Wie Jonker bij Wolfsburg opvolgt, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen trekken flinke buien het land binnen, soms met onweer. Ook af en toe zon. Het is een graad of 15. Morgen ook nog buien, maar minder dan vandaag. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemiddag, luisteraars. Ja, ik startte hem ietsje later op. Dat kwam omdat ik nog even een paar van die overheerlijke, knappige broodjes uit de oven bij ZFM zijn uh, wilde halen. <laughs> dus we krijgen een lekkere lunch, Charles. Ja, dat zit, helemaal goed. Dat zit nou. helemaal goed. Ja, en hoe beter de lunch, hoe beter het programma. Je weet het wel, ja, hè? He? Ja, dat als de innerlijke mens goed verzorgd wordt. <laughs> zo is dat. Ja. Um, maar heb jij toen, jij uh, voordat jij naar de studio kwam? Ja. Heb jij toen er niet voor gezorgd dat jouw innerlijke mens al goed was verzorgd? Ja, natuurlijk. Ik had al een tosti in de mik, hoor. Kijk. <laughs> ja. het, uh, het zekere voor het onzekere, want je weet het natuurlijk maar nooit van tevoren. Met mayo ja. en keesup? Nee, ik had het lekker met, uh, uh, met roomkaas en dan met, uh, met een plakje oude kaas en een plakje ham. Oh, heerlijk. <laughs> ja. hey, Dolly, hoe was jouw weekend? Rustig. Rustig. Ja, heel rustig. En kwam dat door het weer? Of, of heb je er bewust nee, voor gekozen? Dat, dat je zegt van nou, ik wil daar wel eens een rustig weekend. Het liep ja. zo, het liep zo. Ik had heel veel aanloop. Ja, dus, uh, nou, dat is bijvoorbeeld... niet rustig. Dat is niet rustig. Veel aanloop. Ja, maar het, was, het waren rustige mensen allemaal. Oh, okay. ja. oh. Er waren geen druk te maken. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> het is allemaal gewoon een prop in de mond gedaan. <laughs> nee hoor. Zitten en stilwezen. <laughs> en de bek <back> houden, hè. <laughs> <laughs> oké. Okay. Ja, nee, ja, ja, ik, had, ik had een heel druk weekend. Ja? Ja, van alle leuke fotosessies en zo. Dus, ja, uh, ja. Veel, veel meegemaakt, en, maar, maar het is altijd leuk om te doen. Ja, ik ben jij, jij, je, uh, jij uh, hebt die... Uh, ik, ben dat, ik heb het toen gelezen dat het kwam... en ik ben toch verdorie helemaal vergeten om kaarten te bestellen. Maar jij was bij dit interview met Freek de Jonge, hè? Ja, ja zeker, ja. Jongen, als je mijn gezicht had gezien toen ik daarachter kwam... ik om? zag helemaal groen van jaloezie. Nou, dat meen je niet. Ja, echt helemaal groen. Nou, het was inderdaad, want ik, ik, ik, ik heb hem... Echt Echt leren kennen Frank ja. jongen, Jonge die middag als een heel innemende persoonlijkheid eigenlijk. Ja, dat is het toch ook jongen. Waanzinnig leuke vent. Ja. ja, want, want ja, meestal is van, van cabaretiers bekend dat ze nog grof kunnen zijn. Of, of, uh, nou ja, uh, yeah. Hij is alleen kritisch. Hij is, ja. hij is kritisch, maar wel het hart op de goede plaats. En, echt, ja. en wel een mensenmens denk ik. Ja, ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk ja. echt wel, ja, daar staat hij ook onbekend, dat hij heel sociaal is. Ja. ja. Want, uh, na afloop van, van, uh, dat interview, uh, ja. dan gaan altijd de mensen uit het kerkje, die kunnen dan even in de kerk gaan, kunnen ze bijkomen van, uh, het programma en dan ja. ook een wijntje drinken of een frisje, ja. of een frisje, of, uh, en gezellig kletsen met elkaar. En dan ja. kwam Freak gewoon ook lekker bij, en, uh, Goed, hè? En ja. uh, uh, gaan we normaal aanspreekbaar. En ja. uh, er was ook een hele lieve jonge dame, die heet Suzanne. En die heeft een, uh, een Facebook-website voor hem gebouwd. Voor okay. En uh, nou, het eerste wat Freek deed, is naar die, die dame toe lopen uh, om haar uh, bij te praten over de ontwikkelingen rond zijn carrière. En, uh, ja, ja. ja, ja, ja. Dus nou, uh, mooi. Ja, het was een hele leuke, leuke ervaring. Echt ja. leuk om een stamvolle kerk natuurlijk. Ja, ja. Je ja, moet dan ja, altijd, ja. het is gratis entree hoor, maar je moet, als er een uh, hele bekende uh, persoon. Ja, dan moet je kaarten bestellen. Hè? Dan moet ja. je kaartje halen En ik ophalen. ben het vergeten, ja. Ja, had me ja. maar even ingezijn toen. Ja, hem, uh, ja. Jongen, oh, daar had ik heel graag bij willen zijn. Ja. Ja, oh, wie weet, wie weet, komt het nog eens. Ach ja, ja. je weet maar nooit. Je Jullie... never verkent tel. Ja. Zeg, goedemiddag trouwens, luisteraars, want wij zitten wel gezellig met elkaar te kletsen. Ja. Maar ja, als ja, het een beetje mee zit, met... bent u er natuurlijk ook vandaag ja. bij ZFM Zandvoort Lunchen. Ja, want uh, ik wou bijna al tegen je zeggen, volgens mij wordt er meegeluisterd. Ja? Ja. Dat ja, ja, ja. ze gewoon stiekem, hoor. Ja, hè? Ja, zo je zo kan ze echt... gewoon niet vertrouwen. Nee, wij weten het gewoon nergens van. Wij moeten, wij moeten het maar geloven. Ja. Maar ik ben niet bang hoor. En, no. en trouwens ben ik wel bang. Dan zegt Guus Meewes. Je zegt ik ben vrij.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 geef u de hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef u de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou.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 Spel mijn weg met jou Drie in één A part of it, New York, New York. Your vagabond shoes they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep And find your king of a hill Top of a heap Your small town blues They're melting away I'm gonna make a brand new start of it In old New York You always make it there you make... To know what it's like To love somebody the way I love you To know what it's like To love somebody the way I love you To know how it feels To kill yourself with bad habits To know what you want and know you'll never truly have it New York City, please go easy on me tonight. New York City, please go easy on this heart of mine. Cause I'm losing my lover to the arms of another. New York E feeling. is you remind me. Ja, u hoorde de 3-1, dat ging natuurlijk allemaal over New York in aanloopt naar het nieuws. Waar we zo naar gaan luisteren. Uh, het het regionaal nieuws bedoel ik dan. even Nickelback met uh, You Remind Me. We'll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 Ja, Nickelback met uh, You Remind Me. En dat was uh, ooit de keuze hier tijdens uh, ZFM Sport. Uh, ZFM Lunst Sport, moet ik dan zeggen. De keuze van Jan Lammers, jawel. Die uh, is uh, kennelijk een uh, grote fan van Nickelback. Nou, ik ben een fan van Dolly en het gaat helemaal goed komen. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, ja. ja. We gaan inderdaad over naar het regionale nieuws van... Nou valt alles weer uit. Van de 18e september, september ja, ja. 2017. Goed, gisteravond is een auto flink beschadigd geraakt... bij een eenzijdig ongeluk op de zeeweg... Rond eh, kwart over twaalf na afloop van de strandfeest in Bloemendaal aan Zee reed de bestuurder richting Haarlem toen hij bij de splitsing van de rijbaan een verkeerspaal omverreed. De bestuurder zou zijn gevlucht na de aanrijding en naar verluid zaten in totaal vier personen in het voertuig. Gelukkig raakte niemand gewond en de inzittenden zijn door een passerende taxi meegenomen. Door het ongeval was de rijstrook voor Haarlem afgesloten... en een bergingsbedrijf heeft het voertuig opgehaald. De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal... is afgelopen zaterdag feestelijk geopend. De provincie Noord-Holland heeft dat gedaan... met alle betrokkenen en natuurliefhebbers... Vrijdag 15 september is de natuurbrug officieel geopend en een dag later heeft het publiek een kijkje kunnen nemen op de brug. De natuurbrug is alleen bedoeld voor dieren en planten. Om te zorgen dat zij hier ongestoord kunnen zijn, is de brug dus niet toegankelijk voor de mens. Toch zijn er een paar honderd gelukkigen die dit weekend een kijkje op de brug mochten nemen. Zij hebben snel gereageerd op de uitnodiging om samen met een boswachter een unieke wandeling over de natuurbrug te maken. En hierna heeft de natuur vrij spel. Met de voltooiing van de natuurbrug Zeepoort is één van de drie bruggen die de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verbindt met het stuk duin tussen de spoorlijn Zandvoort-Haarlem. De voorbereidingen met de ontbrekende natuurbrug Duinpoort is inmiddels begonnen. En met deze brug ontstaat nu de definitieve verbinding tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het duin achter Zandvoort. Op dit moment heeft de gemeente Zandvoort het concept Welstandsnota 2017 ter inzage gelegd. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort... heeft het voornemen om deze welstandsnota te actualiseren. Welstandsbeoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke commissie. De welstandscommissie geeft voor elk bouwplan een advies aan het college... of het plan voldoet aan de architectuurkwaliteit die op die plek gewenst is. De commissie is in haar advies gebonden aan de door de raad vastgestelde welstandsnota... die de kader schetst voor deze beoordeling. Aan de, hand van de kaders, aan de hand van de welstandsnota... kan een burger, een architect of een bestuurder lezen... waaraan de welstandscommissie een bouwplan toetst. Het concept welstandsnota zandvoort ligt vanaf 15 september... dus dat is drie dagen geleden al gedurende zes weken ter inzage. En elke burger kan binnen de termijn van de ter legging schriftelijk reageren. Nou, morgen wordt het weer een gezellige dag bij Ook Samen bij het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. Wat gaat er gebeuren? Tussen twee en vier uur treedt entertainer Willem de Vriend op bij Ook Samen. Met zijn show Oude klare neemt hij de mensen mee door de jaren 50 van de liedjesgeschiedenis. Hij zingt gouden oude toppers van onder andere Rob de Nijs, Cliff Richards, uh, Richard, Willeke Alberti, Guus Mewes en ook de rock'n'roll jaren komen aan de beurt. En meezingen mag natuurlijk. Daarnaast is er ook een leuke muziekquiz waarbij uw kennis wordt getest. Nou, dus heeft u zin in een gezellige middag vol entertainment en muziek? Ga dan langs en doe mee bij het pluspunt Vlemingstraat 55 Zandvoort Noord. De kosten zijn 2,50 euro per persoon, inclusief koffie en wat lekkers. En aanmelden vooraf is wel prettig en dat kan bij de balie van pluspunt. En uh, dat kan ook via de telefoon. En het telefoonnummer is 574038. Drie nul. Ik herhaal het nog even. Het telefoonnummer voor de show van Oude Klare morgen tussen 2 en 4: 5740330. Ik geloof, Dolly, dat een van onze collega's morgen ook bij Pluspunt gaat. Uh... Het gaat beginnen ergens, ik weet niet of ze gaat werken. Ja, ik werken. zag het Irene hè. Ja, ja. ja, gaat die vrijwilligerswerk doen bij pluspunt? Ja, ik denk het. Ik weet het nou, niet. Nou, hartstikke goed. Leuk. Maar, uh, want ik heb hem geschreven van ja, als het weer nou een beetje meewerkt morgen is, dat ja. sowieso een pluspunt toch? Altijd ja. <lacht> ja, ja, ja. Dan heb je al snel gewonnen. <lacht> nou, eens even kijken, want ik heb een bericht wat helemaal niet zo mooi is, wat gisterenmiddag gebeurd is. Een uh, voetballer van VVVH Velsenbroek is gistermiddag tijdens een bekerwedstrijd tegen Badhoevedorp keihard tegen zijn hoofd getrapt terwijl hij op de grond lag. De dader is door de politie aangehouden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats kort voor tijd terwijl VVH Velsenbroek met 6-0 voor stond. De betreffende speler van de thuisploeg, Jur Zwier, maakte een overtreding en werd daardoor door de scheidsrechter voor gestraft. Maar blijkbaar ging dat het slachtoffer van de overtreding niet ver genoeg. Hij schopte de zwier tegen de schenen... en toen die vervolgens op de grond viel... werd hij nog eens vol tegen zijn achterhoofd getrapt. Volgens uh, Loi van uh, de voetbalclub... Uh, herkende de keeperstrainer van VVH de betreffende voetballer van Badhoevedorp. En volgens hem is hij gerooieerd bij CTO 70... en heeft hij zich vervolgens met de achternaam van zijn moeder gebeld bij Badhoevedorp. Nou, dat is eigenlijk toch wel heel vreemd dat dat mogelijk is. En uh, dat zal ongetwijfeld een staartje gaan krijgen. Een nog onbekende vrouw heeft zaterdagmiddag 13 auto's aangereden... in de omgeving van de Eksterlaan in Haarlem... De politie zette burgernet in bij de zoektocht naar de vrouw die even later aangetroffen werd. Het zou gaan om een 30-jarige bestuurster van een grijze Ford Focus met schade. Tijdens het rijden had ze een zonnebril op en het is niet duidelijk hoe het met de vrouw gaat. Nou, ik wil het hier even bij laten. Er komen in het volgende uur om half twee nog wat andere onderwerpen aan bod. Maar een van die onderwerpen willen we nu al weten en Dat is natuurlijk, wat krijgen we voor weer? Ja, ja, ja, ja. Wat kunnen we verwachten? Ik ga eens eventjes voor u kijken en daar een lichtje over opsteken. Nou, voor vandaag kunnen we gaan rekenen op opklaringen. En als u naar buiten kijkt, dan ziet u al dat de zon ernstig zijn best doet om door te komen. Maar er zijn ook wolkenvelden met kans op een bui. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind... En de maximale temperatuur komt uit zo rond de 16 graden. Als we dan doorgaan naar morgen, dan zijn er in de middagperiode met zon. Maar eerst krijgen we nog te maken met wolkenvelden en kansen op een bui. Gaat morgen een zwakke tot noordwestenwind draaien... en de maximumtemperatuur in Zandvoort wordt een graadje hoger, namelijk 17 graden. Nou, is altijd meegenomen. De komende dagen daarop wordt het wat droger en krijgen we wat meer zon. En de maximumtemperatuur wordt in de loop van de week wat hoger. De zeewatertemperatuur is overigens een kraatje gezakt en zit nu zo rond de 18 graden. Dit weerbericht wordt u aangeboden door onze eigen weerman Lex van den Hoorn van de Meteopagina. Yeah, baby. met de microfoon open. <lacht> dat, gaat, <lacht> <lacht> dat gaat nooit goed. <lacht> dat gaat nooit goed. Maar dolly had het over een gewoon nummertje. Ja, dat u niet... Uh, oh, wat erg Wat erg. Nou, maakt niet uit. Geen, oh. mis, geen misverstanden luisteraars, want uh, de gewone nummertjes... dat is bijvoorbeeld dit. Helemaal met dit weer. Komt helemaal goed. Nou... broken heart is hurting me I've got my pride And I know how to hide All the sorrow and pain I'll do my crying in the rain If I wait for cloudy skies You won't know I still love you so Though the heartaches remain I'll do my crying in the rain Raindrops falling from heaven They could never wash away my memory The sins were locked together I look for stormy weather To hide these tears I hope you'll never see Someday when my cry is done I'll gone and wear a smile And walk in the sun I may be a fool But till then darling You'll never see me complaining I'll do My it in the rain Since we're not together I look for stormy weather To hide these tears I hope you'll never see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 En ik heb Moet bij act. Want dan luister je naar Art Garfunkel, ja ja. Ja ja. Heel pak tissues meegenomen. Ja, Jan <laughs> Voor heel andere dingen. Dan moet ik eerst eventjes uh, door iemand. Het is allemaal technisch hebben, hier gebeurt. Ja, moet je weer omschakelen, natuurlijk. Weer dan ja, moet je weer omschakelen. De ene moet ik stopzetten, zullen we ja, zeggen? En ja, dan die, ja. die, die, die andere opzoeken ja. en aanzetten. Nou, daar komt hij hoor. Artiest en het licht. Ja, we hebben uh, in deze uitzending vandaag op de 18e september niet zo heel veel artiesten in het licht. We hebben er maar drie. En uh, de eerste waar we mee willen beginnen, dat is uh, Frankie Avalon. Hij is uh, vandaag jarig in 1940 geboren. Een Amerikaanse zanger en, en acteur hè, is hij ook geweest. Okay. En hij is geboren als Francis Thomas Avalone. En hij begon al, nou, moet je, moet je nagaan, op twaalfjarige leeftijd... met zijn televisieoptredens. En in eerste instantie, nou, dat vind ik dan wel weer leuk om te weten... omdat hij goed trompet speelde. Uh -huh. Nou, En zeven jaar later, in de jaren vijftig... was hij een tienerido voor de vele jonge dames. En zijn beroemdste lied was Venus. Dat werd uitgebracht op het label uh, Chancellor. En zowel Venus als Y bereikten de nummer één positie... in de Billboard Hot 100. En um, ja, in de jaren 60 werd hij bekend door zijn rollen in verschillende strandfilms, waarin hij samen met Annette Funicello de hoofdrol speelde. En uh, hij speelde ook Skido en The Million Eyes of Sumeru. En in 1977 speelde hij en zong in de film Hit Grease, waarin hij het nummer Beauty School Dropout vertolkte. Nou, uh, de telefoon gaat, jij gaat hem opnemen. Ik, ik praat nog heel even door. In 1986 maakte Avalon en Funicello opnieuw een film Back to the Beach. Hij speelt daarna in meerdere films en televisieseries. Zoals bijvoorbeeld in Full House. En daarna begint hij cosmetica en verzorgingslijn Frankie Avalon Products En speelt zichzelf in Casino in 1995. Frankie Avalon. En we gaan luisteren naar een heel beroemd nummer van hem. Young Love. They say for every boy and girl there's just one love and this so well, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place, and ever in my heart. Young Just one kiss from your sweet lips Will tell me that your love is real And I can feel that it's true We will vow to one another There will never be another love For you or for me Young love Dat is echt het Amerikaanse sfeertje van de jaren 50. Hè? Frankie Evelyn met uh, Young Love. Dolly, <coughs> Oh, ben je er nog? Nee, uh, ik heb, had mijn oortjes niet in. Ja, ja. Hij je je oortjes niet in? Nee, precies. Ja, Dan hoor ik niet veel. Hè. Nee, ik ben ik, er weer. Je kwam, je kwam binnen, <laughs> toen zaten ze er nog aan. Hoor, je oortjes? Ja, zeker. Die uh, was wel aangenaaid in de oor. Ja. Oh, oh. <laughs> ja. Ja, Daar gebeurt jou ook van alles. Hè? Ach man, wat oh, ik allemaal niet meemaak onderweg niet zo van huis hier naartoe. Jongen, jongen. Shocking blue. Nou, zeker. <laughs> Ja, Maris Carveres was dat natuurlijk met Shocking Blue, ook een hit in Amerika, geweest voor de mensen die dat niet weten. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, ja, dat u dat niet weet, maar in ieder geval, dat was een, een feit, oftewel een fact. die uh, Alternative Wave van Anita Meijer is ook een mooie. van Anita Meijer, van hoogstaande kwaliteit. Met ook nog het stemgeluid daarin van natuurlijk uh, haar compagnon Hans Vermeulen, die uh, inmiddels in Thailand verblijft. Uh, en daar ook nog altijd muziek maakt. En af en toe is in Nederland is om uh, ook weer mee te doen met allerlei 60 jaren festivals. Doet hij gewoon. Dolly, we gaan er eventjes uit uh, voor uh, ja, ja. reclame. Niels' reclame. We doen het nog met een klein stukje Laila van Eric Clapton. Wat ons betreft, Dolly en mij bedoel ik dan tot zo. Like